En die willen gaan zingen en spelen. En dat doen ze in Zandvoort in de Protestante Kerk. Dat is dus volgende week zondag. Als je niet naar die libellen wil gaan kijken. Dan kan je naar de Protestantse Kerk. Wederom om drie uur begint. Het kerk is open om half drie. En na afloop is er weer een collect om de onkomst te bestrijden. Maar dit is muziek op hoog niveau. niveau. Ja, goed. Uh, het eerste uur zit erop. Straks gaan we praten met Bruno Bauwerg wilson en met een tuk-tuk chauffeur, als het goed is, Kees van Zanen. En tot die tijd komt hij nog een keer. Hier is seal met Kiss from a Rose. Bye bye. You tell me, is that healthy? But did you know that when it snows, my eyes?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 Noord-Korea is al de hele dag bezig met het afvuren van raketten. Volgens Zuid-Korea zijn er sinds 8 uur lokale tijd 6 in zee terechtgekomen. Het zijn skuts met een bereik van bijna 500 kilometer. Eerder deze week werden al twee raketten afgevuurd. Vorige maand stelde de VN sancties in nadat het land een tweede ondergrondse kernproef had gedaan. Er wordt rekening mee gehouden dat Noord-Korea bezig is om kernkoppen voor raketten te ontwikkelen. Mogelijk wil Noord-Korea met de nieuwe testen de Verenigde Staten nog meer provoceren. De Amerikanen vieren vandaag Independence Day. Op het Spaanse eiland Ibiza is een Nederlandse drugshandelaar opgepakt. Het is de 44-jarige Challing van KV. Hij woont al acht jaar op het eiland en is daar bekend onder de naam Carlos. De Spaanse politie ontdekte afgelopen week in de haven van Ibiza... een vrachtwagen met 138 kilo chocola, met daarin LSD. Chauffeurs van de vrachtwagen klaagden over hallucinaties... nadat ze van de chocolade hadden gesnoept. De lading was bestemd voor Challing van KV. Die werd gearresteerd toen hij naar het transportbedrijf ging... om de chocolade op te halen. In zijn huis vond de politie ook nog eens 12 kilo metamfetamine en 32.000 kilo ecstasypillen. Er werd ook nog 12.000 euro aan contanten aangetroffen... Het militaire regime in Birma heeft VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon opnieuw geen toestemming gegeven om een bezoek te brengen aan oppositieleidster Aung San Suu Kyi. Ook dit keer werd het proces tegen de oppositieleidster als reden opgegeven. De junta zegt dat niet te willen verstoren. De VN-topman kreeg de afwijzing in Birma te horen tijdens zijn tweede gesprek met de Burmese leider Tan Shue. Ban is teleurgesteld. Hij noemde het een tegenslag voor de internationale gemeenschap en een gemiste kans voor Birma. Sushi zit vast omdat ze de regels van haar huisarrest zou hebben overtreden door een Amerikaan toe te laten. Haar proces werd gisteren opnieuw uitgesteld. Het weer, in het noordoosten eerst nog wolken, verder zonnige perioden en vrijwel overal droog. Middagtemperatuur aan zee ongeveer 20 graden. In het binnenland een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. Zandvoort, een zomerhit. Zommerhit. CFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Goedemorgen, Zandvoort. Dit is Goedemorgen, Zandvoort op ZFM. Zandvoort. Het is het tweede uur van deze Goedemorgen, Zandvoort, op zaterdag 4 juli. Het is mooi weer. En dat uh, leverde gistermiddag uh, toch nog even wat spektakel op. Door een aantal badgasten die ineens verrast werden door, uh, door wat hemelwater wat naar beneden kwam. Maar dat, dat was goed. maar een klein beetje. Dat is goed tegen het strijven. Dat denk ik ook. Uh, wat gaan we doen in die twee uur? Uh, nou, Pinten? we gaan uitgebreid praten met uh, Bruno Bouwberg Wilson. Ja. Niet als uh, zijn functie als raadslid van OPZ. Maar gewoon als de deskundige nou. op het gebied van de structuurvisie en zotvoerts. Nou. Want er staat wat te gebeuren. Ja, dat ben ik ook wel met je eens. Maar eh, en, en jij zegt het eh, niet helemaal, eh, of niet als eh, lid van eh, raadslid als OPC. Toch een klein beetje hoor, Pieter. Want ik nou. heb toch wel in, ook als, uh, als uh, okay. interviewer uh, toch wel het vragen, een paar vragen als. Aan het raadslied Bruno Bouwberg wil. Doen we dus erbij. Die doen we er gewoon maar bij. Maar we gaan er uitgebreid over praten. Want ja. krijgen we een haven. Krijgen we een pier. Krijgen we flats ja, van 150 meter Ja, een dode pier krijgen omhoog. we. <laughs> een dode pier om mee te vissen. Wat, wat staat ons allemaal <laughs> te wachten in de toekomst? Uh, worden we Amsterdam om beach? Of we, uh, nemen we Amsterdam over? Wat gebeurt er met Bloemendaal ja. naar Zonvoer toe? Kortom, een heleboel vragen die we gaan afvuren op Bruno. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog uh, verderop uh, dan helemaal aan het eind een tuk-tuk chauffeur. En uh, dat is Keesana. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Laten we dat even nog onder voorbehoud houden. Maar het is wel de bedoeling dat we hier iemand hebben. Want uh, ze rijden weer hier in de Zandvoort voor de komende twee maanden. En natuurlijk hebben we ook muziek klaarstaan. Dit heb ik iemand beloofd. Uh, speciaal omdat hij dus daarmee wakker wil worden. Hij is een groot fan van de Commodores. Af en toe lijkt hij wel eens een beetje op Oliver Hardy, maar dit is de Commodores met Lady You Bring Me Up. van uh, Lionel Richie, die toen nog deel uitmaakte van uh, de Commodores. Tien minuten over elf, we gaan uh, beginnen met uh, het interview met Bruno Bouwberg wilson als specialist, maar ik uh, zeg er ook bij dat ik hem ook uh, hier en daar nog even wat als raadslid het een en ander uh, wilde weten, dus uh, nou Pieter... Uh, ja, ik, ik wil even, even starten, de aftrap geven. Vorige week zaterdag, tijdens de uitzending van Goedemorgen Zandvoort, hadden we hier Jerry Kramer van de VGD... Ja, ja. En eh, ik, ik was enigszins verbaasd, verbijsterd toen hij een reactie gaf. Dat hij zei van, hier is een structuurvisie. Die ligt nu eh, ter behandeling en die komt in de commissie. En opeens is het mogelijk dat we hier flats gaan krijgen van 100 meter hoog en nog hoger. En opeens is alles mogelijk, terwijl de raad zich unaniem heeft uitgesproken... dat het laagbouw moet blijven aan de boulevard. En ik was verbijsterd en hij was verbijsterd. En dan dacht ik van... Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er nu? Nou, iemand die er alles van af weet en die de noten ook heeft behandeld, en hij ligt hier voor ons. Dat is Bruno. Bruno, gaan we hoogbouw krijgen hier? Krijgen we New York-achtige toestanden? Men hetten aan de Noordzee. Voordat ik daarop inga, jullie hebben mij deskundige genoemd, specialist. Ja. ja. Uh, uh, ik denk dat enige bescheidenheid wel op zijn plaats is in dit verband. Ik hou me inderdaad met, met deze zaken bezig. Zowel op het gemeentelijk als op het provinciaal niveau. Maar enige bescheidenheid is toch wel gepast. Dan even ingaand op de vraag. Ja. Um, kijk, een structuurvisie gaat niet in zo gedetailleerde vorm in op wat er wel dan niet mogelijk zal zijn in de toekomst. Daar gaat inderdaad het bestemmingsplan over. En om ook eventjes de goede uh, de rijkwijde te, te schetsen. Um, uh, door de wethouder uh, Bierman is uh, afgelopen week. ...de structuurvisie de moeder van alle bestemmingsplannen genoemd. In die zin is dat wel richtinggevend voor de invulling... ...de stedenbouwkundige invulling. De mogelijkheden, althans, die je daarvoor uh, uh, uh, mogelijk maakt. Maar het bestemmingsplan zelf regelt die invulling... Uh, qua planologie, hè, het is allemaal... om het, ontwikkelingen mogelijk te maken... dan wel om ontwikkelingen te begrenzen. Dat wordt bepaald door het bestemmingsplan. En op het moment dat je dan ziet... het, het bestemmingsplan middenboulevard... wat nu dan eh, ter visie ligt... Mm -hmm. eh, dat je daar inderdaad... ruimte gemaakt wordt voor hoogbouw... Eh, rond eh, en bij... Eh, het, het bestaande pallisgebouw. Nou, daar hebben wij... en dan even als raadslid van OPZ... Ja. hebben wij op gereageerd... Eh, vooruitlomend op de ter visie en wij hebben ons op standpunt gesteld dat wij toch wel wat bedenkingen hebben bij die extreme hoogbouw. Hè? Want we praten over 100, nou ruim over de 100 meter, 135 meter heb ik geloof ik wel gehoord. Um, daar zijn wij dus tegen, want wij veronderstellen dat dat allerlei uh, ook gewoon uh, praktische gevolgen heeft. Hmm. Ik noem maar eens wat: uh, schaduwwerking, uh, uh, windwervelingen enzovoort. Maar hoe komt het dan in die visie te staan als er een duidelijke uitspraak ligt van. Alle raadsfracties van dat willen we niet en toch laat het erin. Ik denk dat dat te maken heeft met uh, de ruimte die men op die uh, pool wil scheppen voor uh, ontwikkelingen die uh, men daar vanuit, die, uh, vanuit dat deelgebied zelf graag zou zien. En de vraag is natuurlijk, uh, in hoeverre uh, is die ruimte er werkelijk wel? Ja, Want de politieke het, nee, intentie, die het is, is er dus, wat mij betreft, als ik het goed heb ingeschat, en Jerry getuigt daar dus ook van, die is daar volgens mij uh, niet zozeer aan bezig. Nee, maar dan snap ik het dus niet. Als de raadsfractie duidelijk ja. een uitspraak doet, ja. dan is er toch iemand ja. die zegt niets mee te maken, ik heb de visie hoogbouw. Ja, inderdaad. En dat is dus een wat confronterende opstelling. En ja, dat betekent dat degene die, die dat mogelijk maakt, en althans die die ruimte ziet, ja, die zal geconfronteerd worden met de politieke realiteit. Dus en wie zo is diegene is dat... dan? Is dat de wethouder? Nou, in ieder of geval, zijn ambtenaar? In ieder geval oh, is het onder zijn verantwoordelijkheid. En wie dan, dan verder dat heeft uitgewerkt, ja, dat, daar houden we ons maar even als raadslid niet mee bezig. Want degene die uiteindelijk verantwoordelijk is, hè, de eindverantwoordelijke, die draagt daar, ja, die op dienst komt ook dus, dus. Ja, en, en in nee, dat is dus in, denk ik de wethouder R.O. die daarvoor verantwoordelijk is. En dat is in dit ja, geval... Daar maken jullie een beslissing over. Ja, en wie, Wij nemen daar beslissing over. En wie over, is dat, dat zei u? En dat wethouder R.O.? Dat is wethouder Bierman. Die, uh, die is zegt, de trekker van dit project. Die zegt, ik heb niets met jullie te maken. Ik bepaal, ik vind dat er toch hoogbouw moet komen. Uh, nou, in ieder geval uh, maakt hij, maakt, ja. schept ja. hij ruimte. Ja. Meer ruimte dan er naar mijn smaak in het politieke denken daarover is. Dat is toch uiterst merkwaardig. Want de heer Bierman behoort tot uh, uh, de politieke doelgroep uh, die u vertegenwoordigt in de raad. Hij woont niet in Zandvoort. Nee, ja, maar goed, dat zit. maakt niet ja, uit. Ja, maar. ja. Een stukje. ja uh -huh. maar ik weet niet of dat daar nou mee te maken heeft. Ik denk dat dat eerder te maken heeft met het feit. Uh, dat anders als in het monistische stelsel, er op basis van het dualisme een eigen verantwoordelijkheid van de wethouder is, die niet per definitie gebonden is aan wat de partij die hem gekandideerd heeft ja, nou van dat, bepaalde uh, dingen vindt. Dat, dat kan zo, zijn. Zo zit dat ja, gewoon. maar dat kan zijn. Maar het is toch uh, opmerkelijk dat dat hier een uh, heel afwijkend uh, verhaal is. Dat OPZ en ik ken uh, dan ook het verhaal van, uh, van de vorige raadsperiode dat daar ook tot best wel uh, behoorlijk stevig op ingezet is... van dat willen we niet, dat accepteren we niet... en nou, die lijn is min of meer eigenlijk ook voortgezet. Uh, wij hebben, uh, Hoogbouw heb ik het over. Hè? Wij hebben niet voor niets... Uh, in reactie op uh, de, de globale plannen... Hè, die er ten aanzien van de instelling ja. van het bestemmingsplan bestonden... hebben wij niet voor niets... Uh, datgene waar wij uh, uh, voor staan... Mm -hmm. Uh, zowel als co coalitie als, als, uh, als partij hebben wij heel duidelijk aangegeven waar, wat, wat ons hè, betreft, de grenzen liggen. Ja. Nou, en dan is dat het is niet en, dat en, en dan... Han van Leeuwen zich moest terugtrekken als wethouder. Ja, maar dat was een iets andere uh, zaak. Hand van Leeuwen die is in, zijn, uh, in die raadsperiode... Uh, uh, ...gekandideerd uh, door OPZ. Dat, dat is correct. Ja. En heeft gaandeweg in het proces... Van, ...van wat toen het bestemmingsplan heeft doorlopen... ...een andere overtuiging gekregen... ...dan die waarvan, waarmee hij vertrok. En, in, en in, op een gegeven moment kwam die overtuiging... ...in botsing met datgene wat wij als partij... Uh, ...waar wij daarvoor stonden. Ja, ja. Maar zo ziet u, want en, en toen hebben voor. wij voor... Nou, dat is, dat is maar de vraag. Want eh, ik eh, denk eerlijk gezegd... dat het wel een, daar een confronterende opstelling van onze wethouder is. Maar ik denk dat hij goed zal begrijpen... als daar de raad zich over uitspreekt... Eh, hoe eh, en waar de, de parameters liggen. Ja, even nog één ding. Want vorige week zat hier inderdaad Jerry Kramer aan uh, deze tafel. Uh, mijn medepresentator was vorige week ook uh, degene die dat deed. Toen werd de vraag gesteld... Hoe zit dat met de komende gemeenteraadsverkiezingen? Wordt die middenboulevard nou weer de inzet voor de komende raadsverkiezingen voor uh, 2010? En nou, toen uh, zei uh, Jerry Kramer ja. Nou, de, uh, ik, ik heb dat ook gehoord en dat heeft mij eigenlijk wat verbaasd. Omdat ik niet beter weet dan dat wij uh, gehouden zijn, alleen procedureel al ja, ja, ja. Om namelijk gedurende dit jaar uh, hen, het bestemmingsplan vast te stellen. Hè, want er is een bepaalde periode voor ja. uh, om dat te kunnen doen. En ik dacht ook eerlijk gezegd te weten dat het, uh, het streven van uh, eigenlijk iedere politieke partij was, en zeker de coalitiepartijen, om uh, dat bestemmingsplan in deze raadsperiode vast te stellen. Toch nog, ja. Dus uh, u bent verbaasd, uh, of je bent verbaasd in ieder geval, dat je, dat je dit uh, hebt meegekregen van... Van Jerry Kramer dat hij zegt van dit nou, wordt... Nou, ik ben wel nieuwsgierig op grond waarvan hij die, uh, die mededeling heeft gedaan. Ja, ja, ja. We gaan weer even terug naar de structuurvisie. Ja. Want uh, vele zandvoorten zullen niet weten wat het inhoudt. Wat betekent dat precies en wat staat er in de structuurvisie? Nou, ik ben blij met die vraag. Want ja. ik ben namelijk vooruitlopend op mijn gesprekje dacht ik, dat kan ik verwachten. Ja. <laughs> dus ik, ik, ik ben op mijn computertje aan het... Uh, aan het, uh, aan het informatie inwinnen gegaan. Want ik denk, ja dat moet je toch een beetje uh, helder proberen te, te, te, in, te formuleren. En um, ja, dat komt er eigenlijk dus op neer... dat je de, als gevolg van de, van de wet ruimtelijke ordening... die uh, vorig jaar in werking is getreden... Um, nu ziet dat uh, met een structuurvisie... die zowel op het gemeentelijk als op het provinciaal niveau speelt... Hè, dat heet in beide gevallen het, heeft dat dezelfde naam... Um, daar worden gezocht naar uh, de, de, de wijze waarop je het voor de opsteller zelfbindend en richtinggevend zodanig kunt formuleren... dat je uh, de mogelijkheden die een gemeente heeft, zo goed mogelijk gebruikt, de potenties... en dat je ook de positionering, hè, dat is een beetje een marketingachtige term... de po positionering van je gemeente zodanig afstemt op hetgeen wat er is dan wel wat men vindt dat wenselijk is in de toekomst... zo inricht dat dat allemaal in, in, dat, in die structuurvisie... Hè, welke, structuur, eh, welke visie hebben wij op de toekomstige structuur van Dorp Zandvoort... dat dat dus eh, in een document wordt vastgelegd met de intentie... dat alle bestemmingsplannen die er nadien verschijnen... Uh, uh, ...worden uh, beschouwd in het licht van die structuurvisie. Dus met andere woorden, vandaar die opmerking. Hè, de structuurvisie is, is, is de moeder van alle bestemmingsplannen. Dat is de, die verhouding die daarin is Ik wil graag concreet worden. Welke punten staan er in de structuurvisie dat je zegt dit is nieuw, dit is nieuws? Een haven, een pier? Nou, dat is inderdaad een, een van, de, van, de, van, de, van de nieuwe elementen. Die dat, dat hebben we trouwens voorzichtig uh, moeten formuleren. Is ons uh, uitgelegd. Uh, maar wat orde. staat er in die visie? Staat dat er inderdaad in of niet? Dat staat er als mogelijkheid in. En dat het er niet zo concreet in staat. Heeft ook een hele concrete reden. En dat is namelijk dat. Uh, op het moment dat je dat doet. Dan moet je al bij voorbaat een milieueffectrapportage daarop loslaten. En aangezien dat nogal aardig wat effecten met zich kan brengen... zowel op de ecologie als op de, de bodem... en alles en stc stroming en alles wat ermee samenhangt... Ja. betekent dat een aanzienlijk ingrijpend onderzoek... wat alleen al, even los van het feit of dat er ooit komt... Hè, wat alleen al een investering van een kleine 100.000 euro met zich brengt. Dus eh, daarom heeft men ervoor gekozen om in ieder geval die mogelijkheid in de structuurvisie op te nemen, maar dat niet zodanig concreet te doen dat je gehouden bent om, die, om dat meer onderzoek al meteen te doen. Ja, We gaan zo even nog verder praten over de, de structuurvisie. Eerst even een stukje muziek. Nou, Het zal de meeste mensen niet ontgaan zijn, maar vorige week heeft hij het leven gelaten. Hier is hij nog een keer, Michael Jackson, met Billie Jean. Een greep geweest te zijn in het begin van de jaren 80, eind jaren 70. Het koppel Quincy Jones en Michael Jackson, dit was ook van datzelfde uh span. En uh, daar uh, gingen er ook miljoenen van dat album uh, de toonbank over. Billie Jean was dat. Vier minuten voor half uh, twaalf bij Goedemorgen Zandvoort. Ja, we zitten te praten uh, uh, over uh, Bruno met Bruno Wouwberg ja, exact. Uh, de nieuwe structuurvisie van Zandvoort voor onze toekomst. En uh, Bruno, ik wou een, een, een soort van helikopter view gaan maken aan de hand van een structuurvisie. Ik vind het heel leuk, want dan stijgt Bruno op in die helikopter. En wat ziet hij dan? Wij gaan boven zee, wij vliegen naar Zandvoort toe en daar zie ik allereerst het strand. Ja. Uh, op dit moment is het een breed strand. Maar we zijn allemaal bang gemaakt dat die zeespiegel gaat stijgen en dat de duinen nog hoger moeten. En Uiteindelijk is besloten dat de duinen meer de zee ingeschoven moeten worden. Zegt men, is dat zo? En als ik dan over de boulevard loop dan zie ik die zee niet meer. Nou, dan ga, je, dan ga je wat snel. Kijk, op het moment uh, dat je dan even kijkt naar wat er in Noordwijk is gebeurd... dan heb je gelijk. Ja. Maar uh, anders dan in, Zand, dan, dan in Noordwijk hebben ja. we in Zandvoort... een voldoende hoog uh, kuslichaam. En dat betekent dat op het moment dat je, je gaat versterken... dan betekent dat niet, zoals bij Noordwijk wel... want daar liep namelijk naar het centrum gaande... Hè, vanaf noord naar zuid, liep die uh, hoogte van de duinenreep... Hè, dus, de, de, de, de, de primaire kuswering, die liep af... Nou, dat heeft men op één hoogte gebracht. En als gevolg daarvan is het nu zo dat als je op de oude hè, boulevard loopt, dan kun je er inderdaad de zee niet meer zien. Hier is dat niet nodig om dat te doen. Wat, wat, is mogelijk, dan wel nodig? wat mogelijk wel nodig is, dat is namelijk dat er meer zand in, het kust, in de primaire kustverdedigingslinie komt. Waarom? In feite... Even, wat is dat? Wat betekent dat? Nou, dat ga zand ik uit... Uh, dat, nee. Ja, dat zou, kunnen, dat zou kunnen. Maar er zijn meerdere mogelijkheden uh, wat dat betreft. Kijk, wij hebben eigenlijk een, uh, een, een vorm van kustverdediging die erop is gebaseerd. Dat je onder omstandigheden met een storm, met een superstorm, zodanig veel zand in je kustverdedigingslinie hebt. Dat daar een hap uitgenomen kan worden zonder dat het achterliggende land in gevaar komt. Uh, daar spelen twee uh, problemen. En dat is namelijk dat bij vrijwel alle kustbasplaatsen is die ruimte beperkt geraakt door de nieuwbouw die men he, buiten de oude kom eh, vaak heeft gepleegd. En in Zandvoort is daar, vormt daar geen uitzondering op. En omdat dat eh, zeg maar, gebeurt in een zone die mogelijk bedreigd zou kunnen worden, eh, heeft men in feite die zone eh, buitendijks genoemd. Nou, we hebben hier in Zandvoort, om even het in beeld te brengen, alles wat zo'n beetje zeg maar, westelijker ligt dan waar de Kerkstraat ophoudt. Uh, ...in ons uh, midden, uh, middengebied. Hè. Oftewel wat in de Tweede Wereldoorlog is afgebroken. Uh, ja, inderdaad. Dat loopt er ook een parallel aan. Dat, uh, dat zit dus bij een superstorm... ...zoals we dat nu hebben berekend... Uh, ...in de gevarenzone. Nou, hoe kun, je die, uh, hoe kun je die situatie repareren? Dat kan op twee manieren. Je kunt inderdaad je, je dijklichaam verbreden. Dat kan. Maar wat je ook kunt doen... Dat is namelijk dat je je vooroever, dus dat betekent een stuk zee in... De bank. Eh, bijvoorbeeld, dat je die dus gaat vullen met extra zand. Wat betekent dat? Dat betekent dat golven die vanuit westelijke richting op onze kust afstormen... die energie rem je doordat het water minder diep is, rem je vroeger af waardoor op het moment dat de golf uiteindelijk bij je, bij je duinerij is aangekomen... Uh, nog maar veel minder kracht heeft dan in het verleden... om in feite happen uit, die, uh, bestaande, om het uit bestaande, uh, de bestaande uh, duinreep te nemen. Mm. Um, daarnaast kun je ook nog denken, als je helemaal op zeker wilt spelen... aan een methode die men nu als tijdelijke maatregel bij petten heeft getroffen. En dat is namelijk dat je als het ware in je, uh, in je, in je bestaande duinenzeereep... Uh, een harde uh, kern opneemt. Zodanig dat er wel een beetje kan worden afgegeten door, uh, de, uh, door de zee. Maar dat op een gegeven moment er een eind aan is. Omdat daar een harde uh, kern in is opgenomen. Die het water dan keert. Het probleem maar... is alleen. Dat eh, Rijkswaterstaat zich op standpunt stelt dat je dan met een uh, probleem zit uh, op die plekken waar dan die harde kern ophoudt. Want die kun je natuurlijk niet langs de hele kust aanleggen, dat zou veel te duur worden. Mm. Uh, want wat krijg je dan? Dan uh, krijg je dat er op een gegeven moment wel een barrière is en op een gegeven moment geen barrière meer is. En op die plek krijg je dan al heel gauw uitspoelen maar met, de risico, met alle risico's van maar, dien. wat staat er in de structuurvisie? Nou, in de structuurvisie staat dat we het zodanig moeten gaan doen... Hè, die kusver, de, de kustversterking staat ja. er ook met name in genoemd... Eh, dat het mogelijk wordt om onder, ondergronds te parkeren aan de boulevard. Nou, dat vereist gewoon dat er extra maatregelen genomen worden... om die waterkerende functie van het duimlichaam eh, in overeenstemming te brengen... met het toenemende risico als gevolg van eh, het, eh, nou ja, de klimaatverandering die ja. daar aan, aan zit te komen... en de zeespiegelrijven. Ja, het is niet de kwestie van het damwandslaan en dan parkeren eronder... Uh, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Maar uh, je kunt ook zoveel uh, zeg maar, uh, verontdieping in je vooroever realiseren. Dat dat ook op die manier wordt opgelost. Ja. Uh, de vraag is, is, is dus nu. Uh, in hoeverre uh, kan en wil de provincie uh, rekening houden met het verdedigen van uh, onze kust. En ook onze kustbadplaatsen. Uh, om zeg maar, die financiering die daarvoor nodig is natuurlijk. Samen met wat uit het oogpunt van economische ontwikkelingen voor uh, kustbadplaatsen speelt. Uh, dat mogelijk te maken. En dan, is het, en dan is het ook de vraag. In hoeverre wordt dat economische belang. Wat ook uh, zeer door de uh, provincie wordt onderschreven. Vertaald in de bereidheid om uh, daaraan ook daadwerkelijk uh, mee te betalen. Ja, uh, dan ga ik ook nog even een heel fijn uh, punt inbrengen. Dat is, uh, want als we inderdaad in die helikopter zitten. Zoals uh, dat omschreven wordt. Denk ik ook aan de infrastructuur. Dus ook een stuk bereikbaarheid van uh, de badplaats zelf. Ja. Want ja, uh, we hebben nog steeds twee toegangswegen. Eén is de zeeweg, de andere is de Zandvoortslaar. En, en een trein. En een trein. Ja, hier hebben we ook nog. En we kunnen misschien, als uh, ooit die haven komt... kunnen we ook nog uh, dan met de boot uh, nog, uh, aankomen. Dus dan, uh, dan heeft Sinterklaas dat probleem niet meer. Dus dan uh, kan hij aanleggen. Nee, maar even, maar even, die even... Ja, nee, nee, nee, nee, dat is duidelijk. Maar dan gaat het mij eigenlijk om van... Ja, hoe zit het dan daarmee? Want ook daar uh, werd ook al een, voor, uh, een voorzet gegeven... door uh, bijvoorbeeld degene die nu net weg is uh, als gedeputeerde. De heer Hoymaers. die had het over een tunnel. Hier naartoe. Ja, als wegen. Ja, ja, ja. En bebouwing ook uh, in, uh, in het circuitgebied. Of noem maar op. Uh, hoe zit dat daarmee? En kan dat in overeenstemming ook komen met dat verhaal wat je net uh, hebt uh, gehouden. Als het gaat over de, de kustverdediging. Want Z er wordt toch een beetje is Zeker in die verlengde van die ondergrondse parkeergarages ja. aan de boulevard. Ja. Nou dan kom ik eraan rijden over de zonverslaan. Hoe kom ik daar dan? Ja. Ja, ja, exact. Inderdaad. Want, uh, want uh, dat, dat moet dan denk ik ook in staan, neem ik aan. Ja, dat klopt. Dat ja. staat er ook in. Ik kan even, even terugkomen op, op jouw puntje. Het vorige punt. Ja. En dan de mijne <enstar mean> Ja, de <sus> kom ik, nee, Na de kustversterking blijft het mogelijk vanaf de boulevard over de duin. Naar de zee te kijken. Dus dat is een hele concrete uitspraak. Dat is een prettige geruste stelling. Dan wat betreft de, de, de hoofdwegenstructuur. Ja. Uh, daar vallen een paar dingen op. Die, uh, uh, ja, die, die provinciale wegen overigens. Hè, want ja. zowel de zeeweg als de Zandvoortslaan zal ik maar zeggen. Is provinciale weg. En dat is trouwens wel leuk. Want uh, als gezegd ben ik ook... Uh, ...in de provincie wel actief in de commissie... ...wegen, verkeer en vervoer en ruimte ordening ...en grondbeleid. Daar heeft... Uh, ...gedemissioneerd, gedeputeerde... Hoijmaers nog, uh, uh, nog... ...verklaard van ja, uh, als, als... ...voorbeeld van waarom brengen we nou niet... Uh, de, ...wat meer leven in de brouwerij. Die zei ja, misschien moeten we als provincie... ...wel wat doen om die gemeentes te helpen... ...die eigenlijk niks aan die wegen naar die kust doen. En toen dacht ik, nou, dat is een aardige opmerking... ...want het is je eigen Jan, want dat betreft... ...namelijk gewoon twee provinciale wegen. Maar goed, als je kijkt wat in de structuur... Staat, dan valt op dat wat betreft de hoofdwegenstructuur men weer terug is bij een, ik dacht eerlijk gezegd, afgestemd punt. En dat is namelijk eh, dat men het steven heeft om de burgemeester Engelbertstraat, de Boulevard Banaar, voor zover dat zeg maar in die centrale mm -hmm. deel van, die, van, het, van het centrum ligt, eh, om die verkeersluw te maken. En op het moment dat je na 30 kijkt, kilometer zonne. daar eh, nou, op weg. Daar kun je, dat staat er niet zo letterlijk in, maar daar, daar kun je het een en ander bij voorstellen. In ieder geval, men gaat uit van de veronderstelling. Dat Zandvoort geen doorgaand verkeer kent en eh, dat je in feite het verkeer wat naar Zandvoort toekomt, of dat nou vanuit het noorden is of vanuit het oosten, eh, dat je dat gewoon eh, dirigeert naar parkeergelegenheid eh, en dan is het verkeer weg. Ik denk eerlijk gezegd dat dat een benadering is eh, waar ik het totaal niet mee eens ben. Ik heb ook uh, tijdens de bijeenkomst al gezegd. En de noord, wacht even, de noord, -Suit. noord -Suit. verbinding dan in Zandvoort is de Kostverlorenstraat. Ja, inderdaad. Als je kijkt naar uh, zeg maar het kaartje wat dus bij de toekomstvisiekaart is opgenomen... dan zie je dat er een, een verbinding is via het burgemeester van Alvenstraat, van Lennepweg, Sofiaweg, Kostverlorenstraat naar richting Tol. Is het niet makkelijker om bijvoorbeeld ook een beetje een rondweg aan te gaan leggen? Zo is er al jaren over gesproken binnen de VVD-fractie... over de doortrekking van de Herman Heijermansweg. Nou, dat is een discussie die ook weer opnieuw speelt. En uh, uh, natuurlijk is het gewoon zo... dat als je heel logisch kijkt naar mm -hmm. uh, oh, oh, de Zandvoort Noord... Hoe, hoe vindt daar de ontsluiting... Van plaats, verkeerstechnisch ja. gesproken... dan is dat natuurlijk een malotige situatie. Alleen waar we uh, in Zandvoort mee zitten... dat is tegelijk ons voor- en ons nadeel. We zijn heel mooi opgesloten in allerlei natuurgebieden... die aan de ene kant zorgen voor de grote aantrekkelijkheid van Zandvoort... maar aan de andere kant waar het, het leggen van verkeersinfrastructuur in natuurgebied... nou, dat is ongeveer vloeken in de kerk. Ik heb uh, ja, ja. daarover ook een uh, uh, interessante vraagstelling... richting gedeputeerde Mooi uh, ook over, uh, gericht. Ja. en gesteld. Uh, om dat heel helder te krijgen. En hij zei heel simpelweg. Ik ga geen duin opofferen voor weginfrastructuur. Een tunnel tussen uh, de Sandvoortslaan en uh, Zandvoort zeg maar Noord. Dat zou toch ook kunnen? Natuurlijk. technisch. Want je moet out of the box denken in dit, uh, in dit ja, verhaal. Dus ja, dan gooi term. ik dan maar even een voorzitter in. Uh. Dat is een goede term ja. ja. In, in dit verband. Inderdaad. <laughs> dat wordt vaak gezegd. En uh, als je nou kijkt wat een korte tunneltracé in Haarlem voor investeringen vergt. Ja. Dat zijn vele honderden miljoenen euro's. Is voor dat niet waard dan? De standwoord is dat ongetwijfeld meer dan waard, Jaap, maar ja, Maar wie trekt daarvoor de portemonnee? De, dat is, de dat provincie, is, want ja, ja uh, die honderd miljoen is, hebben ze nog altijd uh, bij Lans uh, nog ergens staan, dus die moeten ze dan toch al ter zijn tijd nog wel weer terugkrijgen. Dus dat is niet zo'n probleem. Maar goed, uh, ga door. Um, nou, daar ja. zal, zal ik me niet in verdiepen in het Nee. In dat Bruno, even ja. vervoer. Je hebt ja, net vervoer. gehad uh, Noord-Zuid Noord verbinding. Ja. Uh, Autoluw, uh, uh, Burg met Engelberstraat. Ja. Lightrail, dat ja, komt ook, er ook in voor. Uh, ja, dat is een optie die, uh, die wordt opengehouden. Daar wordt al jaren over gepraat. Uh, Zee, ja. weg als lightrail verbinding? Um, komt die light rail er wel of komt die er niet in nou, de toekomst? En is die alleen gericht op Bloemendaal of ook voor Zandvoort? Als je nou ziet dat in feite de, de, het succes van openbaar vervoer in de provincie Noord-Holland is de zuidtangent. En als je ziet dat het daar al uh, zeer de vraag is of dat financieel haalbaar is om die uh, frequentie... Uh, kijk, op een gegeven moment zit een, een, een, ook een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding... Zit aan het maximum van zijn capaciteit. Kun je gewoon donderdag niet meer capaciteit krijgen door meer bussen in te zetten. Want die zitten elkaar dan in de weg. Nou, dat is dan het moment waarop je zeg maar, die stap naar Lightrail zou kunnen maken. Nou, als je ziet over welke aantallen vervoerscapaciteit je dan praat. Dan denk ik niet dat wij in Zandvoort ooit in de buurt van dergelijke aantallen komen. En dus ook niet in de buurt van uh, de financiële basis die er moet zijn. Om uh, een dergelijke investering mogelijk te maken. Toch was die trambaan uniek. Ja, dat ben ik helemaal met, met je eens. En het is heel erg jammer dat onze blauwe tram... als gevolg van het feit dat de gemeente Amsterdam... de concessie niet langer wilde verlenen... Ja, het, het loodje heeft moeten leggen. Want eigenlijk, eigenlijk waren we met die tramverbinding... Uh, ons, onze, onze tijd ver vooruit. Want ja, ja. wat we al nu allemaal doen... dat is, dat is een, overigens een van de grote voordelen van Lightrail natuurlijk. Dat is dat je die gewoon door de kernen... en zoals het ook met de blauwe tram ging... je reed tot aan het spui in, in Amsterdam... Uh, dat je door de kernen heen, he, Haal hem ook, ja. uh, kunt rijden... om daar zeg maar, je, je, je, je passagiers op te halen... en uh, te brengen daar waar ze willen zijn. Dat, nou, een mooier kan het niet. Al heb je maar een trembaan van Zandvoort tot Heemstede Aardenhout, station. Ja, om dan in feite ja, dat wordt dan toch nog een gecompli beetje gecompliceerd. Laat maslaan maar... van bij Heemstede Aardenhout richting Zandvoort. Dan heb je ook een hele mooie uh, verbinding. Maar ja. goed, ga door. Uh, ja. uh, nou, het, het probleem is, we hebben uh, op, op instigatie van de uh, Partijen van Arbeid... die hebben uh, gevraagd... Uh, uh, aan de provincie om te onderzoeken... of er een mogelijkheid zou zijn... tot een uh, HOV-verbinding noemen we dat. Hoogwaardig ja. Openbaar Vervoerverbinding. Tussen Schiphol over Hoofddorp. Zal ik maar even snel heemsteden. Naar Zandvoort om ja. uh, um dat te bekijken. Dat is onderzocht. Vo voormalig uh, raadslid uh, Fred Kroonsberg heeft dat uh, ingebracht. Die heeft zich daar mede ja, sterk, sterk voor gemaakt. Inderdaad. Ja. En het is overgenomen door de... de, de, de, de, de, de, de, Staten. de Statenfractie van de PvdA. Ja. Dat is onderzocht. Ja. En daar is uitgekomen dat we alleen al op grond zeg maar, van... Uh, de, de ruimte die daarvoor nodig is, uh, even nog los van allerlei andere overwegingen... Uh, dat dat niet mogelijk zou zijn. Nou, uh, ik laat even in het midden of die conclusie geheel ge ge juist is. Mm -hmm. Maar in ieder geval zijn er mensen die daar deskundig in zijn... die tot dat oordeel zijn gekomen. Dat betekent dat ik denk ik uh, een soort gelijke conclusie... moet je haast veronderstellen... dat dat ook met uh, een, een lightrailverbinding het geval okay, zou zijn. Oké, voorlopig geen lightrail. Wij gaan verder vliegen over Zandvoort. Wat zie ik aan de Noordboulevard bij het circuit? Ja. ja, nou dat is wel leuk. Uh, daar hebben uh, degenen die afgelopen week de presentatie verzorgden ruimte gemaakt voor een, uh, voor een sportcentrum... En dat hebben ze in, op het circuit of op ja, de boulevard? nou laat ik, laat ik zo zeggen, het is nu gesitueerd uh, een beetje naast de rotonde uh, op het gebied van, van het circuit. Waar, uh -huh, uh -huh. waar naar mijn smaak, smaak nu iets van uh, accommodatie voor uh, langdurig uh, staafkerfens geloof ik of iets dergelijks is. In ieder geval in die, in die contraien heeft men dat uh, mogelijk willen maken. En, en wat uh, denken ze dan aan? Ja, men denkt dan zeg maar aan een, uh, een fitnesscentrum met allerlei uh, activiteiten annex. Uh, die, die maken dat je alles wat zeg maar, met sportbeoefening uh, enzovoorts te maken hebt, dat je dat daar zou kunnen onderbrengen. Als het niet loopt, dan wordt het gewoon een hotel... Met nou, wacht even, wacht even maar is het dan ook niet mogelijk om iets op duurzaamheid, hè? het verkeer, we hebben het al, Pieter memoreerde het al met het klimaat, is het niet mogelijk dat je daar een soort technisch kenniscentrum neerzet die daar onderzoek doet, bijvoorbeeld uh, op het gebied van uh, auto's en uh, noem maar op. We hebben in ieder geval het circuit, dus die uitstraling heb je, dus je zou uh, dat soort bedrijven uh, kunnen, ja maar, wil, kunnen de, wil, ja, maar dat, toch, dat zou toch gewoon bij de structuurvisie kunnen worden. Ik wil zeker weten of het circuit er nog wel in staat in de structuurvisie. Dat zit, dat, dat, dat zit er zo. Sowieso. Nee, ja, dat is een vraag. Van aan, aan, aan, ja, ik zeg van wel. Ik eerst Ach. even de vraag: zit het circuit er <laughs> nog wel in? In die visie? Ja, die visie, die, die visie gaat inderdaad uit van het, van het circuit, maar laat ook andere ontwikkelingen op het uh, circuitgebied uh, uh, uh, mogelijk. Wat? Wat? Aardig uh, veldjes uh, Nou, ik, ik zal even kijken, want ik heb namelijk meegenomen de, en -tos. de, de presentatie ja. die we daar uh, gekregen hebben. Uh, uh, d, d, d, daar, daar staat um, uh, uh, uh, bij aangegeven ja. flexibele inrichting ja. om in te spelen op de seizoenen. Ja. En uh, nou, daar is in Noord sprake van het circuit, dat dus ja. staat er gewoon nog in. Uh, maar ook fun, event staat aangegeven, mm -hmm. grote schaal, mm -hmm. uh, uh, uh, uh, variabele tussen haakjes evenementen, uh, groeit, in zomer, groeit in de zomer, campings, recreatiepark. En uh, ja, dat geeft dan een klein beetje aan dat men daar diverse ontwikkelingen mogelijk wil maken. Alternatieven. Ja, ik denk heel voorzichtig gezegd uh, dat dat inderdaad zo is. Ja. Een uitbreiding van Center Park, Sun, Park. Sun Park. Uh, Nou, dat, dat vertaal jij zo, zo staat het er niet in. Nee, maar het zou gelezen kunnen worden. Het kan door iedere ondernemer Hypothe gelezen worden in de zin zo, zoals het hier staat. Hypothetisch gesproken, ja. Hoogbouw ja? als laatste vraag. Wat staat erin over hoogbouw? Wat is er nu mogelijk? We zijn nog steeds aan het vliegen boven zand. We botsen we tegen een, een, een zootje wolkenkrabbers of niet? Nee, dit, uh, dit is nu typisch een element wat uh, niet in de structuurvisie thuishoort. Thuis het gaat om functionaliteiten. Hè, wat, wat wil je waar wel en waarom en wat wil je waar niet uh, en waarom? En uh, waar zie je mogelijkheden en kansen en waar zie je ze niet? Dat is zeg maar wat de structuurvisie doet. Het bestemmingsplan, dat regelt inderdaad de mogelijkheid... voor okay. een latere stedenbouwkundige invulling. Dat is ook die relatie tussen die twee. Bruno, deze visie die staat gericht op 2025. Klopt. Maken wij dit mee in 2025... Um, of, of, of ik dat meemaak. Uh, dat, dat mag Jij bent ik, veel jonger. Dat mag, dat, ik, dat, mag, dat mag ik hopen. We maken zeker niet alles mee wat in deze structuurvisie staat. Maar daar gaat het ook niet om. Waar het om gaat is in welke richting willen we denken. Als we de potentie van Zandvoort in het achterhoofd hebben. En kijken naar ontwikkelingen waarvan wij denken dat die in de toekomst mogelijk zijn. En dan kom ik bij een belangrijke opmerking van een van onze actieve ondernemers hier in Zandvoort. Uh, Leo Heino, ik noem ja. maar even bij naam. Ja. Die ik heel regelmatig bij dit soort dingen overigens ook tegenkom. Ja. Die heeft gezegd bij die presentatie van ja, is alles wat we hier nou uh, hebben bedacht, berust dat nu op uh, kennis? Is dat, uh, is dat afgecheckt met mensen die uh, deskundigheid op dat vlak hebben? Mm -hmm. En ja, dan moet je je inderdaad afvragen uh, of dat voldoende uh, onderbouwd is... En daar wil ik ook nog wel vragen over stellen. Ik denk ook eerlijk gezegd, als ik zo de meningen van de verschillende fracties heb gehoord, naar aanleiding van de presentatie, dat we toch nog wel wat behoefte hebben aan beraadslagen. Want deze avond had het, het, het, het, het karakter van een informatieavond, waarbij vragen konden worden gesteld. Maar niet zozeer het karakter van, zijn we het eens met deze lijn? Uh, hebben we daar nog vragen over? Willen we nog dingen nader onderbouwd zien of niet? En ik denk dat dat toch nog wel eens even aan de orde zou moeten komen. Alhoewel de tijd die ons daarvoor te beschikking staat wat krap is. Okay. Dit wordt vervolgd. Ongetwijfeld. Dankjewel voor je komst, Bruno, en de toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. <middels> Het was een euh, belangrijke uitvoering van de Gypsy Kings als het ging over Hotel California. Maar dat is euh, het, ja, toch denk ik een beetje iets van euh, de Eagles en niet van de Gypsy Kings. We gaan euh, hier terug euh, naar de realiteit van vandaag. Want ze rijden weer. Ja, tuk-tuks. -tuk ja. ja, goedemorgen, Kees. Toek goedemorgen. Tok-toks. Ja. Tuk-tuk. Tuk-tuk. Tuk-tuk. De tuk-tuk. Ja. Oké. Okay. Ja, tuk-tuk. Want als je daar in Thailand loopt, dan zeggen ze heel wat anders tegen die uh, karretjes. Ja, nou dan, dan komt het alsnog neer op uh, toek toek hoor. Want dat ja. komt eigenlijk van het geluid van de motor, dus de toek toek. En uh, dat is een beetje verbasterd naar de toek toek. Ja. Uh, hoe lang rij jij zelf al met zo'n apparaat uh, in, in dit land? Precies een maand. Oh, dus je ben, Ik ben bent koud begonnen? Heb je ook vieringen in je karretjes zitten? Ja, een beetje. Maar ja, naar mijn mening net te weinig. Klappertanden. Dus hoe, moet, hoe vind ja. je al die drempels in Zandvoort? Ja, dat is wel... Uh, Ga je er vol gas overheen? Uh, uh, <laughs> nou, nee, nee ik, uh, ik zal me wel moeten inhouden daarvoor. Jazeker, ja. Ja, want ja, ja. het is levensgevaarlijk, joh. Ja, zeker hier. Ja, en, uh, best wel hobbelige weggetjes nog. Ik probeer zoveel mogelijk over de zee weg te rijden. Dat ja. is een, uh, althans uh, de, de weg van Zandvoort naar Bloemendaal, zeg maar. Als, als je een ritje hebt gehad, kan je meteen naar de om al die vullingen ja, weer ja, te laten zetten. Ja, eigenlijk wel. ja. ja, ja, <laughs> ja. ja, ja, ja. Dat klopt, ik hoef ook geen massage meer of zo. Geen massagestoel, daar zit ik in. Dus, uh, yep. ja. Hoeveel mensen kan je in je toek-toek hebben? Uh, maximaal drie personen. En, ja. en als... Uh... Ik heb het gevoel dat de microfoon uitvalt, van ik hoor, nee, niet hoor meer. Nee hoor, nee, nee. Het gaat wel aan, goed, doe het goed zo. Nee, je bent nog luid en duidelijk te horen. Mensen willen heel graag in zo'n toek-toek zitten. Ja. Maar hoe dat, kunnen ze jou benaderen? Uh, nou ja, dat is een kwestie van uh, naar het 0900 bellen, een uh, nummer bellen. En dan uh, toets je in uh, Zandvoort en dan uh, dagen dat wij rijden, dan uh, krijg je mij aan de telefoon direct. En uh, dagen dat ik niet rijd, dan uh, ja, moet ze proberen, als ik dan toch rij, mij aan te houden. Uh, als ik nog niet ben ingelogd, maar in principe via het 0900-nummer. Ja. Ja. Rij je elke het? dag? Sorry? Rij je elke dag? Uh, ik probeer vanaf nu wel bijna elke dag te rijden. Alleen maar maar op dagen is telefoon, dat het geen mooie weer. Wat is als ik jou wil bellen? Uh, dat is 0900-2x9-3x3-2x9. Ja. Gaat 2x9. ga het halen, 0900-99-333-99. Ah. Yeah. En dan krijg je Kees aan de lijn. Ja, klopt. Kees, ik heb over een kwartier een toek-toek nodig. Nou, ja, dat kan. En dat kan. En wat kost het? Uh, voor één persoon 3,50. Met z'n tweeën 5 euro. Met z'n drieën 6,50 euro. Dat is niet per persoon. Dat is dat en waar, waar rij je dan? Wat is jouw bereik? Waar... Uh, mijn bereik is zeg maar, door heel Zandvoort en naar Bloemendaalstrand. Ik rijd niet naar Haarlem. En, uh, ja. Ook naar het Naakstrand in Zuid? Ja, daar rijd ik ook naartoe. Maar dan, uh, dan, ik dan, dan weet, stop, ik, stop ik bij uh, Havana. Zeg maar. ja, en ze moeten dus, gekleed zijn. Ja. ja, en mensen moeten dan nog wel gekleed zijn. Ja. Oké, okay. nee, dat is duidelijk. Want ja. Uh, ja, ik heb die mensen liever naar de zuiden dan dat ze allemaal naar Bloemendaal gaan. Ja, natuurlijk. Ja, ja, dat snap ik. Ja, absoluut. Ja. Um, Kun je, kan je ook de, de, de oude vandaag inrijden, rijden, van Huis in Duinen? en zo? Uh, ja, dat, dat is mogelijk. Stant voor dat ze boodschappen willen doen, dat je ja. jou bellen. In plaats ja, dat, van de uh, belbus. ik ga nu eens met de tuk-tuk. Dat is een mogelijkheid, uh, maar dan wel op dagen dat, het in, dat ik het inderdaad wat rustiger heb. Op momenten dat ik het wat rustiger heb, want ik zal vooral veel tussen het station rijden en het strand. Dus uh, ja, met dit soort dagen een prachtig weer, dan... Uh, ja, moet je wel zoveel mogelijk dat traject rijden. En uh, wat dat betreft liggen de zorgcentra liggen iets buiten de. Het lijkt me een belevenis ja. voor een, voor een wat oudere persoon in plaats van de belbus. Ja, ja, ja, ja, ja absoluut. Ja, het is hartstikke avontuur. leuk alternatief. Ja. Ja, het is echt een avontuur. Ja. Ja. Ja. En betaalbaar ook. Dus ja, uh, dat ja, bedoel ik. En en je maakt nog een rondje extra, ook als ze dat willen? Ja, absoluut. Ja, ja, ja zeker weten. Ja. Dat is geweldig. Uh, hoeveel hoeveel tuk-tuks rijden nu naar Zandvoer? Uh, momenteel twee. Ik heb vandaag nog eentje bij zien komen, maar die is niet van ons bedrijf. Dus dat is een uh, zelfstandige. Die, uh, dus we hebben eindelijk concurrentie. Oh, dat is ook wel interessant. Kaper. Ja, een kaper op de kust. Maar... Ja. Uh, nou ja, goed, eh, des te gezelliger. Ik bedoel, hoe meer tuk-tuks, hoe beter. Want eh, ik vind het een goed vervoersmiddel. En, yeah. ja, en want, ja, mag... want, nog meer worden ingezet. Ja, Individual ja want jij maakt onderdeel uit van de company. De toetoe compagnie, company antagonie. ja. Yeah. Van eh, meneer Kloppenburg en ja, Martijn Beversluis. Beversluis, louis, ja, ik ja dat klopt, ja, dat is ja. correct. Ja. Ja, want dat uh, zijn ook een beetje de mannen die dat uh, initiatief zijn, uh, hebben genomen ja, na een aantal zijn, jaren geleden. die zijn ermee begonnen inderdaad, hier in Zandvoort. En uh, die hebben, uiteindelijk hebben ze een, uh, ja, een goed bedrijf begonnen. Een gezond bedrijf wat door heel Nederland opereert zo ongeveer. Ja, ja. Uh, en daar heb jij je dus, dus ook bij aangesloten. Is ja. dat degene die, met wie jij dat doet? Ja, de in principe tweede, wel. In principe was ik op zoek naar een zomerbaantje en kon echt niks leuks vinden. En toen las ik in de, in de metro, uh, ik woon zelf in Amsterdam, yeah. en ik las in de metro dat ze nog mensen zochten voor de Toek uh, Company. Dus ik heb meteen gebeld, ik dacht, nou, het lijkt me wel interessant. Yeah. En toen een beetje gekeken wat de mogelijkheden waren. En toen kwam ik erachter dat er nog niemand in Zandvoort reed. Dus toen ben ik ja, als zelfstandig ondernemer begonnen eigenlijk voor maar twee maanden. Dus yeah. dat is eigenlijk heel kort. Maar ken je Zandvoort? Ik heb Zandvoort redelijk goed Alles ja, gaat ja, op. Ja. Werk je met je TomTom? -tom? Nee, ik werk niet met mijn TomTom en mijn toetoo. Tom TomTom tom -tom op maar, de toetoo. Ja, ja, ja, precies. Nee nee, nee, nee, nee. Nee, daar werk ik niet bij. Maar ik, uh, ik ben er heel veel geweest in mijn jeugd ook. En, uh, ik ik uh, golfsurf veel. Dus uh, in de winter ben ik hier wel veel te vinden ook in Zandvoort. Ah, ja. Dus uh, ja, ik ben graag aan het strand. Dus vandaar. En het is druk. En het is, het is nu lekker. Het begint eindelijk lekker druk te worden. Wat zijn ja. je mooiste ervaringen geweest met je toetoo? Oei, ik denk dat het tot nu toe wel trouwerijen zijn geweest. Ja, dat is echt. Dat is echt pret gewoon. Ja, dat is echt leuk. Dus inderdaad uh, trouwerijen van dus mensen ophalen, van hun huis naar uh, een strand en brengen. Dat, dat, dat zijn hele leuke, uh, hele leuke dingen. En ja, voor de rest, ja, het zijn voornamelijk feesten en partijen die het echt wel leuk maken of zo. Dat je echt vol in de aandacht staat. Zo heb ik in Amsterdam dus ook een keer een bruiloft gereden. Dat, uh, ja, de de, de toektoek was echt het belangrijkste ding eigenlijk uh, op een gegeven moment. Je, er stonden echt uh, bijna, bijna 200 mannen op een trap te wachten op dat bruidspaar. En dan kom je daar aanrijden en dan gaat iedereen klappen. Nou, het is natuurlijk hartstikke leuk om mee te maken. Dus ja. Moet je wel verder geen zou doen? Ja, in principe wel. Ja, nee, niet in principe. Dat moet wel, want anders krijg je een bekeuring. En ik niet zelf, maar de passagier krijgt daarvoor een bekeuring. Dus... En word je wel eens gecontroleerd door de politie? Ja, af en toe. Uh, vo voornamelijk als ik uh, onderweg van Amsterdam naar Zandvoort... Uh, ben ik uh, twee keer langs de weg gehaald... omdat uh, veel agenten niet echt weten wat het is. En die hebben zoiets van, en klopt dat wel? En uh, hoe zit dat allemaal? Maar hier in Zandvoort zijn ze er gelukkig heel bekend mee. En uh, nou, ik heb eigenlijk nog nooit problemen gehad met de politie. Nee, nee gelukkig nee, niet. Hoe, want, want neem je dat ding dus ook mee uh, als je weer teruggaat uh, naar huis? Of nee, hoor, we, we, we stallen ja. hem hier. En um, ja, uh, ik probeer zo, zo, zo, zo min mogelijk lange afstanden te rijden. Het kost alleen maar. Ja. Het kost alleen maar. En het is uh, natuurlijk niet zo heel goed voor zo'n uh, toetoek. Want ze kunnen best hard. Ja. Maar het is gewoon niet de bedoeling. En als je langs... Uh, ja, je mag over de autosnelweg, maar dat doen we niet. Maar, want ja, ik vind het gewoon onveilig, dus je moet dan toch uh, via Badhoevedorp en zo. Maar uh, dat zijn toch uh, 80 kilometer wegen. Ja. Je hoeft geen helm op te zetten, of wel? Nee, nee, nee, want het is in principe een auto en hij is uh, vrij goed gebalanceerd. Ik bedoel, ik heb hem nog niet op zijn kant gekregen, gelukkig. Ook dus, geprobeerd? Uh, ja, een poging gedaan bij een rotonde, maar het, uh, dat lukt het, niet. Niet. Nee, het is niet gelukt, gelukkig. Dus, uh, <laughs> een poging gedaan. <laughs> ja, een poging <laughs> gedaan. <laughs> ja. Ja. En, en natuurlijk is er uh, de komende tijd ook, uh, want als ik even naar de agenda kijk, over ja. twee weken hebben we uh, weer een heel groot evenement in de achtertuin hier, uh, de DTM. Nou, dat betekent ook weer ja. voor jullie. Uh, ja, daar ben ik absoluut. Visie. Ik ben er absoluut bij. Ja, ja. ja sowieso. Ja. Toch zie je steeds meer, hè? want bij Paap die strontent, uh, ja. wat is het, uh, 17, daar staan ook een... Uh, ja, tuk, dat tuk, klopt, ja, wij werken daarmee zon, samen, dus zon, uh, wij, uh, dat is precies onze, onze stalling ook, weet je ja. wel. Uh, ja, Thaipaap die, uh, die zorgt dat wij uh, de toeks kunnen, kunnen stallen. Ja. En uh, ja, ze hebben een mooie toek voor de deur, deur staan, dus uh, we werken samen met hun, ja. inderdaad. Ja en, ja, en daar kom je echt in de thuis sfeer, als je ja, absoluut. Daar zit ja, ja, ja. en thuis eten hebt. Ja, ja met de toektoek -toek uh, heen, toektoek terug en dan lekker thuis ja. eten, dat is, uh... ja, een goed sfeertje daar. Ja, absoluut. Beetje steile afgang, maar verder uh, uitstekend. het te doen, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Mogen jullie dat ook doen, Steile afgang? Uh, nou, uh, nee. De, we mogen uh, niet over de boulevard, we zijn gewoon uh, auto's in principe. Ja, ja. Dus uh, dat is uh, ja, niet de bedoeling, nee. nee, nee. Maar Tot... er kunnen wel uitzonderingen gemaakt worden als iemand minder valide is. Of, uh... oh, ja, ja. Tot hoe lang deze zomer blijven de tuk-tuks hier? Uh, ik hoop tot eind augustus, dus echt tot aan het eind van het seizoen. Maar ik moet zelf uh, eind deze maand stoppen, want dan loopt mijn contract ook af. En dan ga ik zelf op vakantie, dus dat is ook wel prettig. Ja. Uh, dus ja, we zijn nog heel hard op zoek naar mensen die, uh, die eigenlijk mee willen rijden. En uh, echt uh, met enthousiasme en uh, veel zin hebben om Zandvoort eigenlijk over te nemen en, uh, en lekker te toeken. Zoals het ja. kan ook op dat 0900-nummer. Nee, dat... kijk dan eventjes op www.toekook.nl ja. en uh, uh, zorg dan even dat je naar het, het, het nummer van Amsterdam belt. Ja. Dan krijg je dus uh, Geert of uh, Martijn ja. aan de telefoon ja. en die, uh, ja, die regelen het dan verder. Ik dat neem is... aan dat je dan wel even moet voorrijden, laten zien dat je. Ja, je moet zelfs een uh, een examen doen. Kijk, dat bedoel ja. ik. Maar echt heel, heel moeilijk is het niet hoor, gelukkig. Maar het gaat er Zelfs voor jij ja, kan, Pieter. Maar het ja. gaat er voor naam, Nou, je moet wel een autorijbewijs hebben. Ja, dat heb dat ik Het kan niet met je rijbewijs. Dus ja. En uh, dan kan je. Hoe, hoe wil ik dat dan als verkeersregelaar? Ga je dat, oh, dan dat ook? Doe, we, uh, dat doe ik beide. Doe dat beide. doe je beide. Oké, dan is het. Zo kan ik het verkeer regelen. Goed, Nogmaals, mensen in Zandvoort heb je een tuk-tuk nodig: bel 99. Dan krijg je Kees Sana aan de telefoon. Ja, zo is dat. En dan zegt Kees: binnen kwartier ben ik bij je. Nou, als het mee wel. zit hoor. Want uh, met deze dagen. Kan is het ik ook reserveren weer. een dag van tevoren? Uh, ja, dat zou eventueel kunnen. Maar dan uh, je, je kan ons ook boeken. En dat is allemaal via, via de internetsite. Dus dat is echt voor feesten en partijen en zo. Dat, dat is www.tuktuk.nl Ja. ja en, dan, uh, en, dan, en dan boeken. En, uh, feesten en partijen? Ja. Drie mensen in de auto ja. en er wordt keurig netjes gereden. Ja, ik rijd heel je rustig. Je ja. remt even af voor die drempels. Tuurlijk, ja zeker. Het zal, ik zal wel moeten, anders ja. vlieg, ik, vlieg ja. ik door de toekomst -toek heen. Dus, <laughs> ja. Ik, ik dank, ben blij dat ja. je hier in Zandvoort bezig bent. Ja, te gek. Ja, ja. Ik vind het ook leuk om hier te rijden. Dus, ja, Geweldig. Heerlijk. Ik dank je voor Goed. je komst. Jo, graag gedaan. Uh, dit was ook Goedemorgen Zandvoort. Uh, de beide redactrices Nel Kerkman en Yves.